Laten we het kinderverhaal vertellen. Nou, de Israëlieten hadden dorst hè? in de woestijn Sin bij Mara. En het water was heel bitter. Hè? Het was niet te drinken. En dan worden ze heel boos op Mozes. Ook boos op Jahwe. Dan Gaan ze mopperen. En dan moet Mozes moet die stok in het water gooien. En dan is het water weer lekker. Dan kunnen ze lekker water drinken. Dan komen ze bij Eden. 70 palmbomen en 12 waterbronnen waren daar. Dan konden ze even uitrusten. En dan moeten ze verder op reis. En dan krijgen ze verschrikkelijk honger. Is er geen eten meer mannen kwamen uit de lucht regenen. Hè? Wat gingen ze daarvan maken? Pannenkoeken, ja. soort pannenkoeken. Hè? Ja, platte pannenkoeken hè? We werden ervan gebakken. En wat moeten ze dan doen? Mogen ze dat elke dag rapen, dat mannen? Mogen ze elke dag naar buiten en dan behalve één dag, de sabbat, is er geen manna. Wat een groot wonder, hè? Elke dag is het er, alleen op de sabbat is het er niet. Dan ligt er gewoon geen manna. En ligt er elke dag hetzelfde? Juist, op de zesde dag ligt er twee keer zoveel, hè? want dan moeten ze ook rapen voor de Sabbat. En wat is er ook nog heel apart aan dat manna? Wie weet dat? Dat is een beetje moeilijk, maar dat hebben we wel verteld de vorige keer. Het was ook nog iets heel speciaals. Dus elke week weer hadden ze allerlei wonderen. Dus elke dag was er een wonder dat het manna lag. Dan op de zesde was het een dubbel wonder. Als ze het gingen bewaren, ging het fout, hè? dan Bedorven. het. Behalve op de zesde dag, dan bleef het goed met de Sabbat. Maar er was nog iets speciaals. Met dat manna. Het was nog een hele aparte eigenschap. Aan het manna. Het maakte niet uit hoeveel je raapte. Je had altijd genoeg. Dus of je nou te weinig raapte of te veel. Je had precies genoeg. Ik vind dat zo'n wonderbare eigenschap. Hè? Zoiets had ik alleen maar Java gezien. Maar Java laat zijn grote macht zien, proeven en ervaren. Hè? En dat veertig jaar lang. Hè? Onvoorstelbaar. Zo'n lange periode. Dat ze elke dag de grote macht van Java zien. En proeven. Nou, dan gaan we verder. Want Israël, die moet verder, hè? Die moet verder op reis. Ze mogen dan niet blijven. Nee, ze moeten weer verder de woestijn in. En dat doen ze dan ook. De Staten dan gingen ze van de ene plek naar de andere plek. Steeds als die wolkenlong verder ging, dan moesten hun achteraan. En ze komen op een gegeven moment bij een plaats en die heet Revidim. Maar ook daar was geen water. Vooral in de woestijn. Het is natuurlijk vreselijk heet, hè, in de woestijn. Het is allemaal zand en stof en als je daar de hele dag in loopt te wandelen, nou ja, wandelen. Dan krijg je wel heel erg veel dorst hè. Dat snap je wel hè. Met die zon zo brandend op je hoofd, dan wil je s'avonds eigenlijk toch wel eventjes lekker bij je tent zitten en dan even een glaasje water drinken. Maar er was geen water. Dus ze moeten stoppen. Die wolken die stopt. Maar er is geen water. Helemaal niets. En dan zijn ze hier ergens in de buurt. Hier in de buurt zijn ze aan het. Nog straks een ander kaartje kunt beter zien. En dan worden ze weer boos, hè? Heel erg boos op Mozes, maar ook boos op Yahweh. Waarom krijgen we geen drinken? Waarom zorg je niet dat er drinken is? Je neemt ons mee de woestijn in, maar je zorgt niet eens voor drinken. En je... een paar flessen water helpt niet, hè? Ze zijn met zo verschrikkelijk veel mensen. En Mozes die zegt: Ja, maar waarom maak je nou ruzie met mij? Ik kan er toch ook helemaal niets aan doen. Wij worden geleid door die wolkenlom, wij moeten daar gewoon achteraan lopen. Waarom vertrouwen jullie niet op Jawe? Yahweh die weet dat toch, dat jullie water nodig hebben en eten. Kijk, en hier kun je dus dat zien. Hier is Revidim, zie je dat? Hier is een plekje waar ze dan zo gelopen hebben. En daar was dus geen water, helemaal niets. Maar ze blijven boos. Ze zijn zo ontzettend boos dat Mozes eigenlijk bang is dat ze hem wat gaan aandoen. Dat ze Mozes kwaad willen doen. En dan zeggen ze tegen Mozes van waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte gehaald? Alleen maar om in de woestijn dood te gaan, moeten wij dan allemaal hier doodgaan in de woestijn. Alleen maar omdat jij zo graag wil dat wij uit Egypte kwamen. En je kunt begrijpen dat Mozes daar heel verdrietig van wordt. Want ze waren slaven in Egypte, ze moesten daar verschrikkelijk hard werken. Maar dat zijn ze een beetje vergeten lijkt het wel. Alsof ze daar een heel fijn bestaan hadden. En dat ze daar naar terug verlangen. En Mozes die gaat vragen aan Java. Die gaat naar Java toe. En die zegt, wat moet ik nou toch doen? Nou He, Zo'n heel groot volk staat tegenover Mozes. En dan zegt, straks dan doden ze mij. Ze zijn zo ontzettend boos op me. Alsof ik het verzonnen heb om ze mee te nemen. Nou, zo zal hij er ongeveer bij gestaan hebben. Schreeuwt naar Yahweh, van wat moet ik, wat moet ik? Ik kan geen water laten komen. En dan zegt Yahweh tegen Mozes, van, wat je moet doen, neem ze mee naar de Horeb. En dan was hij eerder geweest... En we zegt, ga naar die berg toe en neem je stok mee, waarmee je op het water van de nijl hebt geslagen. Dus die stok moet je meenemen, want die is heel belangrijk. En jij moet met een paar leiders van de hele groep, moet je alvast vooruit lopen. Nou, dat doet Mozes. Hij pakt zijn stok en dan gaat met een aantal mannen gaat hij vooruit en hij loopt naar de berg, Horeb. En daar komt hij dan met zijn stok. En dan zegt Java tegen hem, als je bij die hoorheb komt, dan sta ik daar op je te wachten. En wat je dan moet doen, dan wijs ik een rots aan en daar moet je met je stok op slaan. En als je dat doet, dan stroomt er ineens een hele hoop water uit. En dan kan iedereen drinken. En dat doet hij. Hij slaat dus op de rots en er komt dus echt een hele stroom water uit. En het hele volk kan drinken. heeft genoeg water. Om hun dorst te lessen. En Mozes die noemt die plaats. Die noemt die dan Massa en Meribah. En dat betekent dat ze ruzie gemaakt hebben met Mozes. Dat ze heel boos waren. En ze hadden niet op Yahweh vertrouwd. Maar ze wilden eigenlijk weten van... Ja, is Yahweh nu bij ons of is hij niet bij ons? Zorgt hij nou voor ons of zorgt hij nou niet voor ons? En hij had al verschillende keren laten zien dat, dat Yahweh steeds voor hen zorgde. Hè? En toen ze mochten drinken... Dus dan waren ze natuurlijk verschrikkelijk moe en uitgeput... En dan konden ze, eindelijk konden ze bij dat water ze water gaan drinken en tot rust komen. En dan gebeurt er iets heel verschrikkelijks. Dan komen de Amalekieten, dat waren een soort nevenvolken, een soort neven van hun. Maar die vielen helemaal achterin, in het leger vielen ze hun aan. En achterin het leger, daar lopen meestal de zwakke mensen. Dus het was heel laf om daar aan te vallen. Maar dat doen ze wel. En dat zal een enorme schrik zijn geweest voor de Israelieten. Ze worden ineens vanuit het niets, worden ze zomaar aangevallen. En waarom zouden ze dat doen, de Amalekieten? Ik denk verschillende redenen. Ik denk niet dat ze dus wilden dat hun de bestemming bereikten die God voor hun bestemd had. Het tweede was, ik denk dat die woestijnvolken allemaal gehoord hadden... dat hun verschrikkelijk veel rijkdommen bij zich hadden. Vanuit Egypte, want ze hadden alle rijkdommen meegenomen. Dus het was natuurlijk een gigantische buit, en als ze bij zichzelf dachten van nou als we dat bij elkaar krijgen, dan hebben we natuurlijk, ja, dan zijn we verschrikkelijk rijk. Maar ze vergaten dat God met hun was, dat Yahweh voor Israël zorgde. Dus dat gebeurt ineens, plotsklaps. En dan zegt Mozes tegen Jozua: kies allemaal mannen uit die kunnen vechten en ga vechten tegen de Amalekieten. Ik ga boven op de heuvel staan en ik roep tot God. Met de stok in mijn hand. En dat gebeurt. Dus ze worden aangevallen. Jozua die gaat met de mannen gaat hij naar de Amalekieten toe. En die vecht tegen hen. En Mozes die gaat de berg op. En die gaat bidden tot God. Maar dan moet hij dus, dat zegt ook ja, Dan moet hij zijn armen omhoog houden. Naar Jawe. Maar ja, als jij natuurlijk de hele tijd zo met je armen omhoog staat. Dan word je zo ontzettend moe. Hè? Dan worden je armen steeds zwaarder en zwaarder. En wat gebeurt er? Dus op het moment dat Mozes te moe wordt, dat zijn armen naar beneden zakken, dus op het moment dat zijn armen te zwaar worden en hij laat ze zakken, dan merkte Mozes, dan wonnen de Amalekieten. En dan verloor Jozua. Maar ja, hij kreeg het niet voor elkaar om de hele dag zijn armen omhoog te houden. En gelukkig zijn er twee mannen die dat zien, die komen helpen. Twee mannen. Die komen aan beide kanten van Mozes staan. Aaron en Hur staat er. En die pakken zijn armen beet. En die helpen om die armen omhoog te houden. Nou het is geweldig hè. Als je zo in de nood zit. En je ziet dat je het zelf niet redt. En dat er dan mensen zijn die naast je komen staan. En je komen helpen. Ook in het roepen tot God. Ik vind dat zo'n ontzettend mooi beeld. Dat hij eigenlijk twee medebroeders heeft die mee bidden en mee strijden om de overwinning te behalen. En zo hebben ze de Amalekieten overwonnen. Zo konden ze dus de Amalekieten verdrijven. En dan zegt Yahweh, die zegt tegen Mozes... jullie moeten heel goed onthouden wat er vandaag gebeurd is. Want dit was heel erg belangrijk. De Amalekieten hebben jullie zomaar aangevallen. En ik wil dat de Amalekieten uitgeroeid worden. Ik wil dat er nooit meer over gesproken wordt. En dat ze door iedereen vergeten worden. Nou, dat doet Mozes. Die pakt van die boekenrollen en die gaat dat opschrijven wat er allemaal gebeurd is. En Mozes die bouwt er ook een altaar om Yahweh te danken voor de overwinning die Yahweh gegeven heeft. En eigenlijk gaan ze dan een soort feest vieren voor het aangezicht van Yahweh. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Er zal altijd oorlog zijn tussen... Yahweh en de Amalekieten. Altijd. En dat is nog steeds zo. Dus de profetie die Mozes toen uitgesproken heeft in de naam van Yahweh... dan zie je dat die dus tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvindt. Ik vond het heel mooi wat, wat Maurits toen zei: van ja, je moet eigenlijk gaan onderzoeken welke Amalek in jouw leven zit. Die jou dus van God afhoudt, of die dus allerlei dingen probeert in jouw leven ja, zo te maken dat je geen tijd hebt of dat het moeilijk is om dus met Jawe bezig te zijn. Nou, wat zijn de leerpunten? De Israëlieten die hadden dorst in de woestijnen bij Refidim. Ze worden boos op Mozes en Jawe. Dan moet Mozes naar de berg Horop gaan en op de rots slaan. En dat doet hij dan ook. Dan komt er allemaal water uit de rots. Dan worden ze ineens vanuit het niets worden aangevallen door Amalek. En Mozes die moet dan gaan bidden tot Jawe. Hij moet op de bergen staan. En Jozua moet gaan vechten. Dus daar hebben we. Dan zie je dat er dus een tweedeling is. Hè? Dus de ene die gaat bidden en de andere die gaat vechten. Dat gebeurt nog steeds in Israël. Dat is eigenlijk Dat Heel mooi is dat, hè? dat. gebeurt nog steeds in Israël. Dan heb je dus het leger, IDF heet dat. Maar daarnaast heb je dus heel veel mensen die dus bidden tot Jave voor de overwinning. En Mozes moet zijn handen opheffen tot Jave en die krijgt dan hulp. En dan worden de Amalekieten overwonnen. En Java die helpt door zijn grote kracht en macht te laten zien aan de Israëlieten... Maar ook aan Amelek en ook aan ons. Hè, waar wij mogen nog steeds over vertellen.